Davy Van Eck met het NOS-journaal. Alle Nederlandse huizen krijgen vanaf juli volgend jaar een funderingslabel. Dat meldt tv-programma De Monitor. Volgens het kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek... dreigen in Nederland een miljoen woningen te verzakken. Kopers moeten met het label gewaarschuwd worden... als hun nieuwe huis in de risicogroep valt. kwart van de leraren wil strengere coronamaatregelen in de klas. Dat blijkt uit een recente peiling van vakbond Leraren in Actie... Volgens de vakbond maakt bijna 80% van de leraren zich zorgen over de werksituatie. Ze klagen onder meer dat het in volle klassen lastig is om genoeg afstand te houden. De vakbond wil daarom met halve klassen werken. Scholen in Frankrijk krijgen extra beveiliging. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. De maatregel volgt nadat een leraar afgelopen vrijdag werd onthoofd... omdat hij in de les cartoons van de profeet Mohammed had laten zien... Hoe de beveiliging van de scholen eruit komt te zien is nog niet bekend. Slowakije wil duizenden militairen en tienduizenden ambtenaren inzetten voor het afnemen van coronatesten. Het land wil alle inwoners van 10 jaar en ouder testen om de corona-uitbraak te stoppen. De premier van Slowakije zegt dat zoveel mogelijk mensen moeten meedoen om het te laten slagen, anders dreigt er een lockdown. Het is nog niet bekend of de testen verplicht worden. Italië scherpt de coronamaatregelen aan om het aantal besmettingen in het land stijgt. In restaurants moet iedereen voortaan om 6 uur 's avonds een plek hebben, maar de zaken mogen wel tot middernacht open blijven. Groepen mogen uit maximaal 6 mensen bestaan. Festivals en evenementen worden tijdelijk verboden, net als de contactsporten bij de amateurs. Het weer. Vanochtend start op de meeste plaatsen bewolkt met lokaal kans op een bui. Later op de dag breekt de zon af en toe door. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De verdraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten op onthouden op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Antwort op 106.9 CFM. The boy baby do a leap and make him dance when it come on everybody looking for a dance go to run on If you wanna run away with me I know a galaxy and I can take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm with the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 Into a better situation, so catch up. Go put some cheese on it. Get out and get your bread up. Yeah. They always leaving you fall but you run together. Weight to of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you. You're Mamma zit dat, bonita. Mamma zit dat, mamma zit bonita. Mamma Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle Nederlandse huizen krijgen vanaf juli volgend jaar een funderingslabel. Dat meldt tv-programma De Monitor. Met het label moeten kopers gewaarschuwd worden als hun nieuwe huis dreigt te verzakken. kwart van de leraren wil strengere coronamaatregelen in de klas... blijkt uit een recente peiling van vakbond Leraren in Actie. Volgens de vakbond maakt bijna 80% van de leraren zich zorgen over de werksituatie...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 Weinig zon, weinig zon en veel Morgen, oh, is middag, is avond. maar vooral s'nachts, Stel dat ik er wel, en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo.